Jobboots met het NOS-journaal. Rusland zet dit weekend bijna 100 vliegtuigen in om Russische toeristen uit Egypte op te halen. Er bevinden zich in de badplaatsen Sharm el-Sheikh en Hugada nog bijna 80.000 Russen, meldt het Staatsbureau voor Toerisme in Moskou. Dat zijn er duizenden meer dan eerst werd gedacht. Reisorganisatie Corendon haalt vandaag met twee toestellen gestrande Nederlandse toeristen uit: Hugada en Marsa Alam op. Het gaat om ruim 350 vakantiegangers. De Egyptische badplaatsen worden voorlopig door alle tour-operators en vliegmaatschappijen gemeden, zolang niet duidelijk is wat de oorzaak is van de crash met de Russische Airbus, vandaag precies een week geleden. In Duizel in Noord-Brabant is afgelopen nacht een automobilist gevlucht, na een ongeluk, waarbij een man van 24 om het leven kwam. De bestuurder is nog niet gevonden. De politie heeft vanochtend wel de eigenaar van de auto aangehouden. Zij wordt verhoord omdat ze mogelijk meer kan vertellen over de bestuurder. Vermoedelijk gaat het om een man.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 Het weer bewolkt, maar op de meeste plaatsen droog. Aan het eind van de middag weer kans op regen. Het is opnieuw erg zacht met temperaturen van 15 tot 19 graden. Morgen droog en geregeld zon. Het wordt dan ongeveer 15 graden. De Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Sahoka van de ANWB. Op de A22 Velsen richting Beverwijk staat 3 kilometer file door werkzaamheden tussen Knopend Velsen en Beverwijk. Daardoor staat het ook vast op de A208 Haarlem richting Velsen. Daar staat tussen Zandpoort en de A22 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leeg je lekker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 Ik dacht onze vent, ik krijg een paard. dus geen. Oude nachten, ze moest je vaak een traan vellen. Dan parevelde zij in gedachten.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 Zing je niet, zeg mij toch eens waarom jij het al verbiedt? Lokten jou de lichten van de stad zo aan? Ben je daarom uit het dorp gegaan? Waar men geen herdersjongen toevertrouwt? Neem je fluit weer op en zoek de edelheid. In de bergen ligt jouw paradijs, o oh, kleine herdersjongen. te brengen overal het liedje met het wonderen melodietje uit het land der bergen beetje al de pracht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 daar wordt hij alleen maar slechter van nah, nah, nah, nah. Maar liever dan Dat wordt voor zijn kop van de zakenmaat Daar wordt hij alleen maar slechter van We're gonna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 Het duo bestond uit Ria Roda en Rosie Beelen. En de Boerinnenke is een van hun bekendste nummers. En uh, het nummer is opkomstig uit 1957. Nu hier op de radio bij de lokale omroep CFM Zandvoort. De Limburgse zusjes met Boerinnenke Zie de boerinnen tussen randjes je Schat en konnerie, door boven aan de knie. Zie de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 De kermis is in het land. Het is nu feest voor groot en klein, voor elke land en stand. Een jongen zoekt een meisje om naar het bal te gaan. En klinkt dit leuke meisje, dan zingen ze spontaan. Zie de voorin, met kussen rokjes, je zwaaien, het is kant en broderie, tot boven aan hun knie. Zie de voorin, met kussen erop, draaien naar achteren.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 als we dood zijn, is het te lang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 Je moet niet op probeerde mij te boren. Om samen naar Parijs te gaan en daar wat rond te snoren. Maar ik lag daar zo lekker in het warme zand te bakken. En sprak dan op mijn ga maar alleen je koffers pakken. Hoe heet het, hoe beter. Ik kom weer ervan, zolang als het nog kan.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 Ook de mode voorschrijft, de mode koning doordreeft, wij maken het perfect en blijven opgewekt. Wij zijn de meisjes van het confectie atelier, de modinère is de modinetjes. Wij zijn de meisjes van het confectie atelier, wij doen steeds aan de mode.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 Kijken naar de kont van een paard in de rechterwind, in de rechterwind, in de rechterwind, helemaal naar Vinkeveen. En geen wolken in de lucht en geen pootje in de rietje. En geen auto om de weg Want die had toen nog niet Er, er ging scheef bij iedere bochie Van het paard in de rechterving, in de rechterving, in de rechterving, helemaal de Wat een tijd, oh wat een tijd. Iedereen die was een heer. Ja yeah.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 Let them, let them, let them, let them, let them, let them, let let them, let them, let let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 Laat me dan maar, laat me dan maar, laat me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 Dan roepen ze vol vuur, daar zijn de en meisjes, ja, de meisjes van de suikerwerkfabriek. En dat suikerwerk heeft wel een keer er al zin. Er staan altijd bij de uitgang van de suikerwerkfabriek. Want de snoepjes van Jamin, die pak je uit een pietje in. Ja, ja, mondje open, oogjes dicht, ha,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 De stad vol charme, waar romantiek en kunst elkaar omarmen en ziet heeft kleur aan het geheel. Ik verlang naar die stad toch zo veel. Hij klinkt muziek voor. Is daar nog niet verdwenen? De wijn die vloeit, het praten vloeit in wenen. Ik hoop het nog dikwijls te zien. Mijn oude vertrouwen.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 het rinnt 1373, poing, poing, poing. Maar eerst hier de drie jackets met mijn favoriet, het autootje. En ik zeg misschien tot een andere keer. Tot ziens. We hebben een ongeluk gehad met de autootje. Met de autootje. Met de dodotje. gebeurde hier midden in de stad met de autootje. Met de autootje.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 we waren eraan gehecht Nou gaat ie naar de sloop Is al zo troeste koop We hebben een ongeluk gehad Met het tootootje Met het tootootje Met een tootootje Gebeurde hier midden in de stad Met een tootootje Met een tootootje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 dit te koop voor 750. Niemand? Nou, 55 gulden dan? Of vindt u dat nog te duur? We're